10 uur. Jon van Kam met het NOS-journaal. Sinds begin dit jaar zijn zo'n 400 automobilisten bekeurd voor het negeren van een Rood Kruis boven de snelweg. De politie heeft de controle daarop sinds januari verscherpt. Vooral op plekken waar aan de weg wordt gewerkt of waar een ongeluk is gebeurd, wordt extra gecontroleerd. Vorige week werden op de A16 39 bestuurders bekeurd. Daar was een strook afgesloten na een pechgeval met een vrachtwagen. Het negeren van een Rood Kruis kan levensgevaarlijk zijn. Alleen al in de afgelopen vijf weken zijn tot drie keer toe weginspecteurs aangereden, die op een afgesloten grote rijstrook aan het werk waren. Wie een bekeuring krijgt moet 237 euro afrekenen. In Griekenland gaan het banksysteem en de rechtspraak op de, op de schop. Het Griekse parlement stemde vannacht voor een nieuw pakket met hervormingen. Vorige week stemde het parlement ook al in... met het verhogen van de pensioenleeftijd en de BTW. Die goedkeuring was ook een voorwaarde van de internationale geldschieters. Nu kan er gepraat worden over een nieuw steunpakket van 86 miljard euro. Uit een chemische fabriek op het Gemmelot-terrein in Geleen... is vannacht opnieuw poeder gelekt en in de omgeving terechtgekomen. Een veiligheidsklep ging open, waardoor het poeder kon ontsnappen. Het is nog niet duidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. Gemmelot waarschuwt op zijn website voor de poederuitstoot. De fabriek is stilgelegd en de oorzaak wordt verder onderzocht. Volgens een woordvoerder is het poeder niet schadelijk voor de gezondheid. Het gaat vaker mis bij Gemmelot. Begin deze maand was eenzelfde soort incident. In mei kwam er een gaswolk vrij... en afgelopen weekend kwamen er vlokken schuim met NAFTA in woonwijken in Geleen terecht. Het Duitse bisdom Limburg wil bijna 4 miljoen euro terug... van voormalig bischop Thebart van Elst. Dat meldde Duitse media. De bischop raakte in opspraak omdat hij zijn woning... voor 31 miljoen euro liet verbouwen. Het bedrag dat het bisdom nu terug eist is onder meer gebaseerd... op de kosten van niet gebruikte ontwerpen voor de verbouwing. Uiteindelijk moet de paus beslissen of het bisdom recht heeft... op de schadevergoeding.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 De zonnigste lijst van het jaar komt steeds dichterbij. Wat zijn jouw favoriete zomerhits? Ga naar zomers 50nl en geef jouw stem door voor de Zomersen50 van 2015. Stem op jouw favoriete zomerhit en maak kans op een zonvakantie in Tsjechië. Ga nu naar zomers 50nl en stem. De Zomersen50 2015 hoor je overal. She's beat the...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 ZFM, Zong, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Freedom freedom freedom hold on to me don't let me go cheetahs need to eat them. run them to the Just stop. Baby, do that.